Twee uur. Dit is Ron Chapkema met het NOS Journaal. De ziekte Ebola verspreidt zich steeds verder door Congo. Er is nu ook een besmetting vastgesteld op 200 kilometer ten westen van Goma... waar de ziekte als eerste werd geconstateerd. Vorige week bleek al dat twee mensen met de ziekte naar het zuiden van het land waren gereisd. Sinds de zomer van vorig jaar zijn er in Congo 1900 mensen aan de gevolgen van ebola overleden. De ziekte hoeft lang niet altijd dodelijk te zijn, maar dan moeten de artsen er snel bij zijn. En dat is moeilijk in Congo, omdat een deel van de besmettingshaarde in het oorlogsgebied ligt. Thierry Baudet vindt het jammer dat twee senatoren Forum voor Democratie verlaten. Maar de partijleider denkt dat de schade wel meevalt. Het tussentijds verliezen van zetels is volgens hem vooral relevant als je deel uitmaakt van een coalitie... en Forum zit in de oppositie. Baudet zegt dat het hem wel steekt dat ze hun zetels meenemen. Hij spreekt van zetelroof. De twee opgestapte senatoren sluiten zich aan bij Henk Otten... de FVD-senator die vorige maand uit de partij werd gezet. De zes terrorismeverdachten uit Arnhem en Weert hadden genoeg spullen in huis om een halve kilo explosieven mee te maken. En daarmee hadden ze een zware ontploffing kunnen veroorzaken. Dat zei de officier van justitie tijdens een regiezitting in Rotterdam. Vier van de verdachten werden vorig jaar september aangehouden in Weert. Ze hadden daar een vakantiehuisje gehuurd en oefenden daar met bomvesten en kalasjnikovs. Ze worden ervan verdacht dat ze een grote aanslag wilden plegen in Nederland. Online-gokbedrijf Unibet heeft een boete van bijna een half miljoen euro gekregen van de kansspelautoriteit. Unibet richtte zich op zijn site expliciet op Nederlandse klanten en dat mag niet. Online-gokken is nu nog verboden in Nederland, al gaat dat wel veranderen. Dankzij een nieuwe wet kunnen bedrijven waarschijnlijk vanaf 2021 onder voorwaarden een vergunning krijgen van de kansspelautoriteit. Het weer is wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon. In het noorden nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Het is 18 tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt. Later in de week warmer en droger. Dit was het NOS-journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Cachéren Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zon. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de haling van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 Go West and we close our eyes. Het is 6 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, Albert-Jan en ik. Zandvoort op zaterdag vanaf de Tolweg. Hallo albert hoe is je week geweest, jongen? Uh, nou, voorbij gevlogen. Ja, hè? Voorbij gevlogen. Ja, we zitten, je bent hier net weg en dan zit je er alweer. Dat bedoel ik. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, wederom drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Uh, we hebben weer een vol programma, Rob. Uh, allereerst natuurlijk de standaard onderwerpen die u van ons gewend bent. Zo rond de klok van half vier de evenementenagenda. En aan de evenementenagenda merk je toch wel dat het doen, weer een beetje afneemt. Het wordt ietsje minder. Er blijven nog steeds van alle evenementen in en rondom ons prachtige dorp staan op de rol. Maar het wordt toch even weer wat rustiger wat betreft de evenementenagenda. Goed, dat allemaal rond de klok van half vier. Het weerbericht, en, uh, nou ja, uh, blijft het zo, wordt het beter. Uh, eind volgende week wordt het bijna weer zomers, heb ik me laten vertellen. Maar hoe het op de kortere tijd uh, eruit ziet, dat hoort u allemaal om half drie tijdens het weerbericht. En je kan het volgen op de app trouwens, het ja, weerbericht. Ja, je hebt het op de app uh, staan. Ja, van uh, Meteopagina, dus uh, download onze app. NL.nl. Nl. <lacht> goed. Uh, dier van de week, rond de klok van half vijf. Uh, die luistert deze week naar de naam Salvador. Er zijn een heleboel uh, poezen en katten uh, uh, en katers in het, uh, in het dier, dierentehuis. Maar daar is de, ze zijn net binnen en dan zijn ze alweer weg. Er is, is erg veel uh, vraag naar de katten. Dus vandaar dat we weer een hond hebben. En die naam is, luistert naar Salvador. Gedicht van de week blijft een verrassing. Het, het wordt in ieder geval weer een tranentrekker uh, Rob. Dus ik zou zeggen, ga je gang straks. Dan kan je weer uh, dus uit deze zes geselecteerden de goede uitzoeken. Het gedicht van de week, rond de klok van kwart over vijf. Uiteraard deze week ook Zandvoorts nieuws in het kort. Een beetje Al, langer. Alleen vrees ik dat het niet zo kort is. Maar goed, rond de klok van kwart over twee is Zandvoorts nieuws in het, tussen aanhalingstekens, kort. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Alle coureurs zijn momenteel op vakantie en zijn in rusten. Maar er zijn natuurlijk altijd nog wel wat nieuwtjes uit de pitsstraten te vermelden. En dat allemaal op kwart over vijf. Kwart over vier. Uh, verder hebben we natuurlijk nog Sportkort en vele, vele andere berichten. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En onze weerman Lex van der Hoorn, die uh, zei het al op uh, meteopagina.nl... vanmiddag gaat de zon schijnen. En kijk eens buiten. De zon schijnt. Prachtig weer. Uh, ja, even wat beter dan uh, dat het uh, vanmorgen was. Het weer is te volgen op onze CFM-app. En download hem dan nu. En hier is Breakouts. Een lekkere plaats, deze van de Swing Out Sister en Break Out. Ja, zo dadelijk, het uh, zal nieuws in het kort. Even wat langer uh, vandaag. Dat ga je horen na deze van de Pasadena's en Riding on the Train. En het uh, aantal reizigers uh, met de trein neemt maar toe en neemt maar toe. Ook uh, afgelopen jaar weer een uh, flinke stijging uh, voor de NS. En het is ook een makkelijk vervoermiddel, dus ja, dat kan wel kloppen. Jorden de pesadina's en riding on a train. 17 over 2 in Zandvoort, wij zeggen een hele goede middag. En we hebben het uh, Zandvoorts nieuws in het uh, iets langer. Iets langer, niet in het korte uh, vandaag. Nee, klopt. Nou, laten we maar beginnen. Twee weken afvalruimen op het strand eindigde afgelopen week in Zandvoort met een bergafval van ruim 10.000 kilo. Een groep van ruim 2500 vrijwilligers raapten de hoop plastic, hout en andere rotzooi van de Nederlandse Noordzeestranden. Vorig jaar leverde de massale struintocht ruim 11.000 kilo op. Opvallend dit jaar is dat in Zeeland twee keer zoveel afval werd gevonden ten opzichte van vorig jaar. Ook op de Waddeneilanden is meer afval geruimd dan de voorgaande jaren. Voorwege het stormachtige weer van de afgelopen week... is er in Noord- en Zuid-Holland een aantal een stuk minder dit jaar. Al dus de organisatie. Heemsteden en Zandvoort controleren huishoudens of ze wel hondenbelasting betalen. Een aantal hondencontroleurs gingen en gaan aan de hand van gegevens van de gemeente bij woningen langs. Het bedrijf Holland Ruiter voert de controles uit. Een houder van een hond is verplicht aangifte te doen en is verplicht hondenbelasting te betalen. De controleurs bellen bij huizen aan en als de bewoner niet thuis is, beoordeelt de controleur ter plekke of er honden aanwezig zijn. Als dat vermoeden er is, belandt er een aangifte hondenbelasting op de deurmat. En dat het bedrijf ook Ruiter heet, he? ja, <laughs> bij de hondenbelasting. Gemeente Zandvoort heeft deze week alle kentekens gescand van geparkeerde voertuigen in bepaalde gebieden. De tellingen zijn onderdeel van de verkeersonderzoek naar de knelpunten in het gebied. Ook wordt op basis van de kentekens de herkomst van voertuigen geregistreerd. De gemeente laat goed kijken naar het verschil in parkeerdruk op normale en piekdagen. En in mei van dit jaar was de eerste telling. Het onderzoek wordt in opdracht van gemeente Zandvoort uitgevoerd door bureau Trajan. Dit bureau moet zich houden aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de zogenaamde AVG... De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor het onderzoek. Binnen drie maanden na afloop wordt de verzamelde informatie vernietigd. En vandaag is het tussen 10 en 12 en van 2 tot 4 de laatste, het laatste onderzoek en meetpunt. Na een dik jaar zijn vrijwel alle 428 cottages op vakantiepark Center Parks in Zandvoort verkocht. Dat meldt de verkoper. De verkoper leek in eerste instantie nog veel sneller te gaan. Binnen een week was de helft van de vakantiehuizen al verkocht. De verkoper zegt dat de snelheid waarmee de huizen zijn verkocht... alle verwachtingen overtreffen. Met het geld dat eigenaar Lapidus Holding ontvangt... kan het een renovatie van het park en de faciliteiten betalen. In Zandvoort zijn ruim 300 cottages aan particulieren verkocht. Daarnaast werd eind vorig jaar al bekend dat het hotel... de centrale voorzieningen en 120 vakantiewoningen op het park waren verkocht... Aan Zeeland Investmentbeheer. In park Zandvoort is het hotel vernieuwd. en wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe wildwaterbaan. en is de vernieuwing van de kottetjes in volle gang al dus lapides. Op het park zijn alleen nog enkele tienpersoons persoons vip kottetjes van ruim 5,5 ton te koop. De aanhouding van een 19-jarige Amsterdammer was vrijdagmiddag rond kwart voor zes voor de politie in Zandvoort een koud kunstje. Agenten in burger zagen op de poststraat. hoe een man door vier winkelmedewerkers werd achtervolgd. De man klom in de poststraat over een hek om zo van de achtervolgers af te komen. Dat, was een, dat bleek een prima keuze, want dit was namelijk de achtertuin... achteringang van het Zandvoort politiebureau aan de Hoge Weg. De man bleek iets te, iets te hebben gestolen bij een winkel in het centrum. Agenten wisten de man zonder enige moeite in te rekenen. Op het bureau is de verdachte gehoord en later op de avond... met een boete op zak weer vrijgelaten. En dan nieuws van de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij... vestiging Zandvoort. Uh, velen van u die de Zandvoortse kranten hebben gelezen... hebben het al kunnen constateren. En zijn bent natuurlijk vanmorgen al bij de HEMA geweest. Want daar kon je namelijk een kop koffie en een tompoes voor 1 euro oh zoon. En op is op. Nou, ik denk dat dat nu wel op is. En waarom was dat dan allemaal? Want vandaag neemt namelijk medewerker, Ka medewerkster Karin Kaspers afscheid. Uh, die heeft namelijk 27 jaar bij de HEMA gewerkt. En uh, vandaag is dus haar laatste werkdag en natuurlijk de directie en collega's van de HEMA Zandvoort wensen haar al het goede in de toekomst. En bedanken haar natuurlijk voor al die 27 jaar als collega haar mogen, te hebben mogen meegemaakt. Dus Karin gaat nu uh, wellicht een beetje van het pensioen genieten. Maar als ik haar goed beluisterd heb, dan staan er alweer een aantal uh, uh, acties op op de rol. En ik sprak haar man van de week. En die zei: Van. Nou, als jullie dat bericht toch brengen. Zou je dan wel een verzoekplaatje voor mijn vrouw willen aanvragen? Dus. Nou, ik ben natuurlijk niet de lulligste. Nee. Dus ik zeg: Natuurlijk nou, wil ik dat wel. Maar weet je, nou, weet je nou het nummer van toen je haar vroeger leren kennen. Wat het allemaal was? Hij, hij, hij twijfelde geen seconde. En hij wist het gelijk. Dus dat wordt, wordt, twee, wordt in ieder geval een Spaans nummer. Want, want Karin heeft natuurlijk in het verleden. langere tijd in Spanje gewoond en gewerkt. Dus die is de Spaanse taal zeker machtig. Goed, dus haar man zei gelijk... nee, dat moet dan worden Historia de Unamor. Nou, dat doen we dan. En uh, Rob en ik doen dan nog, daarna nog even een, een schepje bovenop... met een moderne uitvoering van het prachtige nummer Bessame Mucho. Dus ik zou zeggen, Karin, nog veel plezier vandaag... en wie weet, tot ziens. Oké. Okay. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo su edad y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte.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 blokje op de zaterdagmiddag speciaal voor uh, Karin. Een moet je als uh, laatste plaat van de twee die achter elkaar hoorden. En als het dan geen zomers weer gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Zie je weer nou, laat me horen. Heb ik gelijk of niet? Nou, het begint iets anders. Uh, het, be het is dit weekend vrij nat met flink wat regen. Positief zijn de middagen, want zowel vanmiddag als morgenmiddag is het meestal droog met geregeld zon. Na het weekend nemen de neerslagkansen af... en komt vaker de zon tevoorschijn. Aanvankelijk is het 20 graden... en later in de week wordt het zelfs iets warmer. Het is, zoals gezegd, vandaag overwegend bewolkt... en vanochtend viel zelfs enige tijd regen. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog met geregeld zon. De temperatuur stijgt naar 21 à 22 graden... en een waait een matige tot een vrij krachtige en aan zeekrachtige zuidwestenwind... Na een onbewolkte, droge avond komt het komende nacht uh, gaat het weer regenen. Ook morgenochtend is het bewolkt en regenachtig. Maar morgenmiddag is het meest droog met flink wat zon. Afhankelijk waait het niet of nauwelijks... maar geleidelijk steekt er weer een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind op... en de temperatuur stijgt naar een graad of 20. En na het weekend is er een mix van zon, stapelwolken en zo nu en dan een enkele bui. De stevige zuidwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of twintig. En later in de week wordt het zelfs iets warmer... en dat onder, onder, onder invloed van een hoger drukgebied genaamd Vilou. Oké, okay, dan krijgen we toch nog een beetje mooi weer, uh, Albuquerque. Ja, Dat het gaat een goede kant. Het gaat een het goede kant. Als het hoge drukgebied vind ik Ja, nee, valt, ik, het snap het ik snap hem, ik snap hem. <laughs> Dankjewel weer voor het weer. Het weer is na te lezen op uh, www.meteopagina.nl Kijk eens op de ZFM-app uh, onder Meteo of op www.ricoweer.nl Dat was het weer. Je het nog volgen ja wel het weer is overal te volgen I but I don't wanna miss touch Cause I can't have what I want and neither. like it's easy careful with words but it's still hard to read me stress high when it's turns low bad vibes with the fun go try to open up and love more try to open up and love more and you are my boyfriend If you were my girlfriend i probably wouldn't En na het CFM-weerbericht voor de komende dagen... hoorde je Ariane Krande samen met Social House en Boyfriend. Jawel, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er tot aan vijf uur. Zandvoort, hmm? Zandvoort op zaterdag. Hij hapende even, had er geen zin in. Hier is Michael Jackson en Beat It. Het kan dan wel omstreden zijn, maar hij maakte wel hele lekkere muziek. Deze Michael Jackson, een van zijn meest populaire platen, was Be Dit. Weer heel wat anders nu. Ja, al eerst nog even, even over die zomermarkt op de boulevard. Mochten mensen daar nog naartoe willen. Ja, het zonnetje schijnt, maar hij nee, is want niet... Nee, hij morgen met het regen en dergelijke. Ook de zomermarkt vandaag, vorige week ging het niet door. Ook deze week gaat het niet door. En dan zit het erop voor dit jaar. En dan wellicht tot volgend jaar. De zomermarkt op de boulevard Zandvoort gaat vanmiddag niet door. Goed, uh, zijn doel was: 11 dagen in 11 plaatsen tussen Haarlem en Amsterdam zwerfafval opruimen. Hadden we een clean-up uh, op het strand, hè? dat was ook geweldig. Maar uh, de 13-jarige James, James Hillebrand uit Haarlem was uh, afgelopen week op de helft van zijn eigen elf stedentocht Onze collega's van NH Nieuws uh, vroegen zich af hoe het met de jonge wereldverbeteraar gaat en gingen naar hem op zoek. Ze troffen uh, James met zijn zelfgebouwde kar... in de buurt van de grens van Haarlem en Heemstede. Hij, wordt, uh, hij werd natuurlijk geholpen, wordt en werd geholpen door zijn moeder en een paar vrienden. Gewapend met knijpstokken trek, trokken ze van straathoek naar straathoek. De afvalkar is inmiddels uh, goed gevuld. En dit weekend uh, bereikt hij zijn eindpunt, zijnde Amsterdam... waar zijn moeder een hotel voor hem heeft geboekt. Maar goed, onze collega's waren van NH-nieuws waren afgelopen week... Uh, bij, uh, bij uh, James op bezoek in, in Haarlem... Rustig? Hoe gaat het? Nou, het gaat hartstikke goed. Ik heb al heel veel opgehaald. Hij is bijna op de helft van zijn zwerfafval 11-stedentocht. De 13-jarige James uit Haarlem. Ik ga in 11 dagen langs 11 steden en dorpen lopen. En tegelijkertijd ga ik zwerfafval opruimen. Ik wil niet dat er dieren uh, het de plastic of ander afval opeten. Wat is dit? Hey, een stuk van een auto of zo? James loopt van Haarlem naar Amsterdam via nog negen plaatsen. En vandaag staan Aardehout en Heemstede op het rooster en hij wordt geholpen door zijn vrienden Joep en Kas en zijn moeder. We hadden uh, heel veel blikjes weer gevonden, ja. uh, snoepverpakkingen, plastic zakjes. Sokken, oh. uh, een paraplu. Plastic en papier. Wat voor gekke vondsten doe je? Uh, een luier. Ja, die had ik die met mijn handen opgepakt. Zat die vol? Ja. Oh. En ik heb een werkend horloge gevonden. Uh, is, <laughs> is dat die? Nee, nee, nee een andere. Ja, het gaat ontzettend goed. Um, ik ben heel erg trots op James. Hij wordt wel een beetje moe, maar uh, ik geef hem goed eten, um, zodat hij die elf dagen ook nog volhoudt. Um, dus uh, hij krijgt gelukkig heel veel lekkere dingen onderweg van uh, mensen. Hij krijgt cakejes en uh, we krijgen kaaskwassantjes en zo onderweg. En ik denk dat het wel belangrijk is om uh, gewoon een beetje de spirit erin te houden. Zijn er nog zware momenten geweest? Ja, als ik uh, er was één keer, toen we naar Bloemendaal zee gingen... Ja? ...toen zat de glasbak uh, helemaal vol, dus die plastic zak was heel zwaar. Oh, oké. Okay. Dat was even een zwaar moment voor je. Ja. Dinsdag komt James in het Vondelpark aan. En de komende dagen is hij wow. nog in Bennebroek, Hoofddorp, Schiphol en Bad Oevedorp. En een handje meehelpen... Okay, ja, ik zie weer blikjes. ...dat is altijd welkom. Oh. Kijk, dank aan uh, NA Nieuws uh, voor deze reportage. En inderdaad, James helpen, dat is een uh, goede zaak. Ja, dat was afgelopen week hè, Albert Jan? Klopt, ja. Hij is dit weekend, uh, had hij de Elfsteden gehad. Oké, okay, nou in ieder geval een heel goed uh, initiatief. En hij heeft uh, inderdaad heel veel zwerfafval uh, weer verwijderd. Alleen maar een hele goede zaak. En hier is Dominique. Fiek.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 I'm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 is een uh, lekkere single uit de jaren 80. Fanboy 3 hoorde je. And it ain't what you do, it's the way that you do it. Ja, Patrick, uh, die heeft uh, zeg maar een uh, probleempje gehad met een uh, bezwaar. wat hij uh, wilde indienen, hè, geloof ik. Klopt. Bezwaren in Zandvoort moeten worden gericht aan de burgemeester van Haarlem. Hè? Ja, ja. Iemand die een probleem heeft met een aangevraagde of verleende vergunning. kan er bezwaar tegen maken. In zo'n geval dien je een bezwaarschrift in bij de burgemeester. In Zandvoort lijkt dat echter niet de plaatselijke burgemeester te zijn, maar die van Haarlem. Daar kwam raadslid Patrick Berg, ou, partij Zandvoort, achter toen hij bezwaar tegen een verleende vergunning wilde indienen. Hij kreeg aan de centrale balie van het Zandvoortse raadhuis te horen dat hij, mo dat hij moest in Haarlem zijn. Op de gemeentelijke site van de overheid.nl is te lezen dat inzien tegenwoordig dient te gebeuren in Haarlem. Zandvoort wordt niet eens meer genoemd. Berg had zijn bezwaar op papier gezet... en zocht op de gemeentelijke website naar het adres waar hij zijn bezwaar kon indienen. Dat vond hij al snel, maar dat was niet zoals verwacht het adres van de burgemeester van Zandvoort. Nee, hij moest het richten aan de burgemeester van Haarlem. Dat kan toch niet waar zijn, dacht, dacht, dacht ik nog. Dus ik wilde het nog even aan de centrale balie van het Zandvoort nakijken... maar kreeg daar ook nul op request. Ik moest in Haarlem zijn... Met andere woorden, Haarlem beslist over zandvoortse vergunningen uit, uh, uit berg zijn verontwaardigingen. Op een andere uh, dorpsgenoot stoot ook een andere dorpsgenoot stootte zijn neus in het Zandvoorts raadhuis. Hij werd eveneens naar Haarlem verwezen voor het bezwaar maken tegen een in zandvoort afgegeven vergunning. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor de ambtelijke fusie een feit was, beloofde de toenmalige wethouder Gerard Kuipers dat in alle tijden zandvoorters voor vragen naar het raadhuis konden gaan. Desnoods komt er iemand uit Haarlem naar Zandvoort, werd er toen beweerd, haalt Berg zijn herinneringen boven. Op deze manier wordt het voor veel Zandvoorters duidelijk dat een volledige fusie met Haarlem op handen is. De zoveel bewierookte couleur lokaal is voorlopig ver te zoeken, voette de Berg. Oké, okay, nou, we wachten het uh, gewoon af. Albert-Jan uh, dat uh, verder gaat. Maar het valt mij ook op dat je heel veel uh, e-mailadressen ook in één keer... athaarlem.nl uh, hebt. Ja, weet je waar de handhavers vandaan komen? Uit Haarlem Ja Uit Haarlem. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, we gaan gewoon weer, gewoon weer de plaat draaien, toch? Ja, Peter Sting, Englishman in New York. I drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman. Freshman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Hey Deze single van Sting en een Englishman in New York. Ja, we hebben nog zo vlak voor het einde van het eerste uur een bericht over een locomotief. Dat is uh, wat ik ervan begreep, uh, Albert-Jan. Ja, je bent wel snel van begrip. Ja, ja goed hè. Dat, dat scheelt weer. De locomotief is namelijk voortaan ook op de vrijdagmiddag. Ontmoetingsplek De Locomotief. Iedere dinsdagochtend in het louis david carré is zo'n succes... dat Pluspunt heeft besloten om te gaan uitbreiden naar de vrijdagmiddag. De locomotief is een plek waar alle senioren welkom zijn... ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid wat beperkt is. Vrijwilligers en deelnemende organisaties organiseren met elkaar... een gezellige actieve bijeenkomst in een veilige sfeer... waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het programma wisselt daarom regelmatig. Samen bewegen, creatief bezig zijn, een spelletje doen... muziek maken en gezellig kletsen bij de koffie. Om de locomotief ook op vrijdagmiddag te kunnen aanbieden... is Pluspunt nog op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. Zoals er zijn gastvrouw, gastheer, creatieve muzikale of bewegingsactiviteiten. De ontmoetingsplek is elke vrijdag van half twee tot half vier in wijkcentrum De Blauwe Tram Louis-David-Carré, nummertje 1. Meer informatie is verkrijgbaar bij Shirley Paré... Op, uh, uh, via e-mail s.paré met dubbel R en dubbel E... apenstaatje plus.zandvoort.nl. S. Double R. -double e, plus. NL. of mobiel 0644683110 0644683110 Dankjewel Albertjan. Locomotief dus ook op de vrijdagmiddag. Nou we zien elkaar zo dadelijk weer in het volgende uur. Dag Albertjan. Dag erop. Mij kijken doe je via www.zfm-life.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. De laatste voor drie uur is Signorita, John Camila Camilla Cabello.